Het is nieuws van vijf uur. Christiaan Bonenbakker met het bijzonder grote problemen. In Rotterdam werden wel zo'n honderd anti-zwarte piet-activisten opgepakt... ...omdat ze bij de plaatselijke intocht wilden demonstreren. Burgemeester Abu Talib had dat verboden. De FNV vindt het nieuwe voorstel van de KLM over het cabinepersoneel niet toereikend. Met het voorstel wilde de KLM de vastgelopen onderhandelingen met de bonden nieuw leven inblazen... Aanvankelijk zou het cabinepersoneel dat is aangesloten bij VNC en FNV vandaag actie voeren. Maar dat werd op het laatste moment vanaf gezien toen het nieuwe voorstel van KLM binnenkwam. De VNC zegt met KLM weer om tafel te willen, maar de FNV ziet vooralsnog geen basis voor nieuwe gesprekken. Bij een explosie in het zuiden van Pakistan zijn zeker twintig doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, zeggen lokale media. De explosie was bij een Soefi-heiligdom op een afgelopen gelegen plek zo'n 100 kilometer ten noorden van Karachi. Er zou op dat moment een rituele dans bezig zijn geweest. Volgens Pakistanse media hebben de hulpdiensten grote moeite om de plek te bereiken. In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan om het aftreden van president Park te eisen. Park is verwikkeld in een politiek schandaal. Sinds kort geleden aan het licht kwam dat een van haar vertrouwelingen invloed uitoefende op het staatsbeleid. De demonstratie van vandaag is het grootste protest in acht jaar tijd in Zuid-Korea. Het weer, op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt... en in de kustprovincies kan wat lichte regen vallen. Morgen ook veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan tussen de 3 en 7 graden. Dit was het NOS. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist... is voor u de zorg voor uw ogen.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 Park, listening to the wind of change, August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Het blijft het toch. Ik zou allemaal zeggen: een hele goede middag. Scorpion zit. En uh, ja, de Wind of Change natuurlijk. Hier is de weer ondergetekende vrijheid. bij CFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. Dus ik zou zeggen: blijf lekker luisteren. Zandvoort Radio 106.9 FM Als die dan, Jannes, en geef die traan uh, maar aan mij. En uh, ja, ik ga in ieder geval uh, ja, zo direct contact zoeken met uh, Belinda Kinair natuurlijk. Ja, het loopt iets, uh, iets uit. Uh, ja, we gaan alvast een plaatje voor van haar draaien. Ja, vanmiddag heeft ze dus een uh, ongelukje gehad. Dus uh, we gaan even kijken of dat gaat lukken. Hier is die wind van verlangen. Ik denk aan jou, ik weet ik verloor jou, ik kan jou niet vergeten. Ik wil je hier bij mij, begrijp je? Wanneer mijn hart zacht huilt, engel, dan ga je.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 plaat is er toch. CWM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur in ondergetekende Fred Haai. En dat allemaal op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op eh, ja, Text TV natuurlijk in de Zandvoort. En eh, ja, zoals beloofd haal ik haar eventjes in de uitzending. Belinda, goeiemiddag. Hallo. Hallo. Goeiemiddag. Hey. Je, uh, je klinkt in ieder geval opgewekt na het, uh, het gebeuren van uh, vanmiddag. Ja, ik ben, uh, ik ben eigenlijk heel erg blij dat het allemaal zo ja, goed gelopen is. Dus we hebben heel veel geluk gehad dat het, uh, ja, dat het allemaal zo, zo geëindigd is, zeg maar. Ja, je hebt ja. Geen, uh, geen, geen botbruik of uh, verzwikte nee. spieren en uh, wippelijsje en noem maar op. Nee, ja, een beetje last van mijn nek en, uh, en een klein beetje hoofdpijn. Dat is, te, dat is het eigenlijk. Dus uh, ja, dus. We hebben echt uh, heel veel geluk gehad. Nou, gelukkig maar. Want ik uh, ja. zeg het, uh, ja, ik zag de foto uh, op, via Facebook, uh, Facebook voorbij komen. Ik denk, nou, ja. dat uh, ziet er niet best uit. Ja, het was een behoorlijke klap. Nou, ja. wow, weet je, zoiets zit in een heel klein hoekje. Ja, juist. Ja, uh, ja, ja, nogmaals, we keken elkaar aan, zeg maar, uh, met. Uh, met de airbags tegen de neus aan. Van, uh, hoe gaat het met jou? Ja, bij mij gaat het goed. En met jou? Ja, bij mij gaat het ook goed. Ja, ja. En toen, uh, ja, toen was ik alleen maar blij en opgelucht. En eigenlijk heel erg dankbaar dat we, ja, dat we dit gewoon overleefd hebben. Ja, ja, kan het, ook sowieso, uh, ja ik denk ook uh, mede, mede dankzij de airbags, denk ik. Nou ja, inderdaad. Wat ja. een geweldige uitvinding. Ja. Nou ja, je, ja. Ziet, uh, je ziet waar het goed voor is, hè? Ja, inderdaad. Echt uh, een fantastische uitvinding. Ja, want je was samen met je man? Ja, ja. hij had opgetreden en uh, ik was mee geweest. En we hoefden eigenlijk niet zo heel ver te zwollen naar Zedan. Dus, ja, dus, nou, wat is het is een uurtje. En, uh, ja. ja. en uh, ineens uh, stond daar een, een vrachtwagen volgens mij. Mijn man, die, die was erg moe. En, uh, en viel heel eventjes weg. Ja, misschien een seconde of vier. En uh, hij, ik, ik keek op vanaf mijn telefoon en dus zag ineens die vrachtwagen was afkomen. Dus nou, volop uh, in de remmen. Maar ja, hij kon hem niet ontwijken. Dus toch uh, volop er tegenaan. En uh, nee. ja, en dan is het, uh, dan, dan schrik je ineens wakker. En dan met een airbag uh, tegen je neus aan. En, ja, en dan is het gewoon afwachten hoe dat we erbij zaten. En dat was, ja... Wonderbaarlijk. Ja. Goed? Eh, inderdaad. Ja, ja nou ja, ja, gelukkig maar. Ik zeg, eh, ik zeg het, een, een auto is te vervangen, natuurlijk. Ik bedoel, ja, eh, is, het, is, is. Eh, het is allemaal ijzer en, en een beetje ja. kunststof. Ja. Ja, en, eh, ja. Wij zelf zijn niet te vervangen. Nee, daarom. Dus dat, eh, <laughs> <laughs> da daarom maken we ons allemaal zo eh, ja, aparte exemplaren, zeggen we altijd ja. maar. Ja, zo is het. <laughs> hey, eh, Belinda. Ja. Uh, ja, ja, uit mijn hart, de, de album, uh, die heb je destijds uitgebracht. Ja. En daar staat het nummer Missen op. En Missen heb je dus nu op single uitgebracht na vele ja, uh, uh, vragen eigenlijk van, uh, van luisteraars... Uh, ja, die uh, via Facebook uh, luisteren naar verschillende radiostations. Ja. En uh, waarschijnlijk ook uh, in je omgeving. Ja, klopt. Ja. ja. Heel veel mensen vroegen aan mij, uh, Blin, ga je dat nummer uitbrengen? Omdat het, ja, het is, het is eigenlijk een hele mooie wintersingel. En uh, ja, en ik, ik ben er gewoon zo trots op. Het is geschreven door Rutge Kanus en uh, Tony Neef. En uh, ja, die tekst, ik vond hem meteen prachtig. Ik was er helemaal verliefd op. En en uiteindelijk, ja, is het ook wel een verhaal die op mijn lijf geschreven staat. Ik ja, ik, ik van... wou net zeggen, want als ik, ja als ik dan de clip zie, inderdaad, dan ja... Ja, dat is... Ja het, het, of... het is eigenlijk een beetje dubbelgevoel, zeg maar. Ja, is het ook. En het is, het is zeker een beladen liedje. Ja. Want ja, iedereen is natuurlijk wel... Ja, wel iemand of misschien wel meerdere mensen verloren die hun dierbaar zijn. En op een manier... Ja, je wil ze niet missen natuurlijk. Nee. En... Uh... Ja, en dit liedje verwoordt heel goed uh, wat, er, wat er ook kan gebeuren vooraf. Dat, dat iemand toch een keuze moet maken om, om, om, ja, om uit het leven te stappen. En, uh, ja, en dit liedje verwoordt eigenlijk wel heel erg uh, waar mensen mee lopen. Dat is toch ja. het gevoel van mensen van iemand die heel erg dierbaar is. Ja, het is, het is en, inderdaad gewoon ja, een zwaar liedje, zeg maar. Ja, het is een zwaar liedje, maar ik, me, ik, ik hoor ook heel veel, ik krijg ook heel veel berichtjes dat het mensen uh, troost of uh, steun geeft. Of juist net eventjes, ja, hun eventjes zeg maar uit een, uit een donkere hoekje ja. kan halen, dat ja, ze zich uh, toch wat uit kunnen laten, zeg maar. Ja, het... Het, is, het is denk ik uh, de combinatie van uh, de, de tekst en uh, de, de muziek samen, zeg maar. Ja, Ik denk ja. dat dat uh, daar een beetje in legt. Ja, en dat, het, ja. dat komt gewoon uh, ja, heel goed samen ja, ja dat vind ik ook ja ik ben ook heel trots op ja nou nee, ja ik ook ik, uh, ik bedoel uh, ja ik weet uh, Stiekem dat het voor ook je het zelf ook heel erg mooi en prachtig vond voordat hij uh, natuurlijk al op single uitkwam ja ja. En dat, uh, ja daar hebben we het eventjes Stiekem nog over gehad ja, ja, ja, en zo, ja. zo ook uh, over Wind van Verlangen. Dus uh, ja, dat, dat ja. vond ik weer een, een, een top uh, nummer. Ja, hij is lekker hè. Ja, dus, uh, heel Ja, hij, hij draagt hier zo lekker mee vind ik, Wind van Verlangen. Er zit een hele, hele lekkere energie in. Uh, ja, inderdaad. Ja. Een, de de biedt ja. inderdaad, energie. Uh, ja, het is het juiste woord Ja. <laughs> ja, het dus laten gaan we, uh, eigenlijk, eigenlijk ook. Ja, is heel vrolijk. En daar word je ook vrolijk van. Ja, als ik de clip zie sowieso. Ja. ja dan ja, denk je van, nou ja, we moeten weer op vakantie. Ja, ik heb er weer zin in. Ja, ja. inderdaad. Nou. Hé, hey, uh, ja. Ik zou zeggen... Uh, ja, waar, waar kunnen mensen jou uh, eigenlijk uh, vinden om eventueel... Uh, voor boekingen en, en de vragen en noem maar op? Nou, ze kunnen me vinden sowieso op uh, Facebook, Twitter... Uh, ja ik heb sinds kort Mijn site is weer helemaal vernieuwd Dus daar ben ik ook weer trots op okay. uh, En dat is uh, www.belindakinaar.com. En daar staat alles op Wat ze over me willen weten Of hoe ze me kunnen vinden En hoe ze me kunnen volgen Dus uh, als, je, als je mijn site zoekt Dan uh, www.belindakinaar.com Dan uh, Daar staat alles op uh, Wat mensen over me ja, Willen weten of me willen volgen Oké, okay, en de, de, de, via, via de site van, uh, van jouw man, Ancora, uh, is, is daar ook wat te vinden? Ancora, nee. Dat, uh, dat, is dat is geheel eigen. Van, ja, okay. ja, precies. Want Ancora is Ancora en, en ik ben mezelf natuurlijk. Nee, maar voor de uh, mensen die, uh, die jou niet kennen, uh, in ieder geval jouw man uh, ook niet kennen. Dus uh, ja. ik, denk, ik zal er gelijk eventjes uh, op inhaken. Oké, okay. dus, ja. Ja, kom maar. Ja, <laughs> ja mijn man die zit uh, bij Ancora inderdaad. Hij is een van de drie uh, bemanningsleden van, uh, van, het, uh, van het varende schip, zeg maar. Ja, en, uh, ja heerlijke liedjes. Uh, ook opswepend. Uh, ik vind het zelf ook uh, ja, ik vind het een heerlijk repertoire om naar te luisteren. En iedere keer als ik op ze optie treden, hoeveel succes ze hebben. Dat is, ja, dat is geweldig. Ja, ja voorheen was het natuurlijk met uh, Martin Doms. En, ja, ja die, die is eruit gestapt inderdaad. Ja. Die is, is, uh, ja, zo, is zo wel hij verder gaat. gegaan. Ja, het, het gaat hem hartstikke goed af. Dus, uh, en hij heeft er ook heel veel lol in. En dat is hartstikke fijn. Ik vind dat geweldig om te zien dat hij ook uh, lekker zijn eigen dingen aan het doen is. En, en, uh, en daar ook zijn boekingen boeking uit onttrekt. Dus ja, het gaat eigenlijk... Met die drie jongens gaat het goed en met Martin gaat het ook goed. Dus het is echt fantastisch om te zien. Ja, nou, daar, daar, daar doen we het allemaal voor, toch? Ja, zo is het. Hey, Belinda. Uh, ja, eigenlijk brandt mij de vraag van uh, leg je nog meer op de plank of uh, ja is dit voorlopig eventjes een single en uh, ga je voorlopig werken aan uh, een volgend album? Ja, we zijn al, uh, ja, er zijn al weer mensen aan het schrijven voor mij uh, voor, uh, om, om ja, voor mijn volgende album. Want uh, die zit er waarschijnlijk toch wel weer aan te komen. Natuurlijk nog niet zo snel, maar ik denk, uh, ja, ik hoop eind, eind volgend jaar weer met een nieuw album uit te komen. En, uh, ja, en de volgende single, ja, dat weten we nog niet helemaal uh, zeker wanneer dat zal zijn. Maar, uh, ja, ik denk ergens in het voorjaar dat, uh, dat mijn volgende single uitkomt. En welke dat wordt, dat weten we ook nog niet. Maar, uh, ja, we gaan nu nog voorlopig even lekker genieten. Van, uh, van mijn twee nummers die nog elk nog wel lekker lopen. Dus daar verliefde uit. En, uh, en het dumme missen. Ja. En uh, ja, ik uh, ben ook erg trots op mijn, op mijn album die nu lekker loopt. En dat is uh, een album uit mijn hart. Waar al die liedjes op staan. Uh, waar ik erg trots op ben. Dus ja, uh, yeah, het gaat lekker. Ja, nee. Ik zie hier ook, ik krijg uh, een berichtje. En uh, ja, dat is uh, van een, uh, René Meijer. En daar moet je de groetjes ja. van hebben uit Apeldoorn. Ah, leuk dat hij meeluistert. René ja. nee, is zo'n trouwe fan ook, echt. Altijd heeft hij likejes of berichtjes of uh, bemoedigende berichtjes. Ja, want is, uh, hij, hij zit zelf ja, ook in is... een koor, schrijft hij. Ja, klopt. Ja, het ja, is dus ook een, uh, een man die van muziek houdt en uh, lekker zingt en geniet van het leven en ook van muziek. Dus, ja, geweldig. Leuk dat hij dat doet weer. Ja, uh, ik, uh, tenminste, hij zat mee te kijken, maar uh, de, de verbinding van uh, het beeld is weg. Dus, uh, nou okay. ja, geluid hebt hij nog wel. Dus... Oké. Okay. <laughs> ja, uh, ja, blijven camera's. Die, uh, ja, daar, daar doe je gewoon niks aan. De techniek staat voor niks, maar soms, ja, uh, soms werkt het ook tegen. Hè? Ja, dat is ook zo. Ja. Hé, <laughs> hey, maar, ja... Uh, yeah. Eigenlijk, uh, uh, welke wil je eigenlijk horen? Laten we het zo... Uh, want uh, ja, ik heb ze natuurlijk allemaal. Uh, daag de liefde uit, maar ook uh, Missen. En ja, Oceaan van Verlangen. Daar heb je la onlangs uh, ook nog... Uh, kijken en, uh, Waar was het ook alweer? Heel ver buiten de grens. Had je daar ook nog Turkije. een... Uh... Ja, Turkije. Ja, we hebben in die clip opgenomen. Oké. Okay. Ja, ja. ja, dat was perfect natuurlijk. Zon, zee, strand en... Uh... Ja, en dat nummer gaat over zeven oceanen. Dus, en het was, ja, was ook een heerlijk sfeertje daar. Een bijzondere plek. En, uh, en een ja, mooie clip natuurlijk. Ja, die clip is heel mooi geworden. Het ja. past ook perfect bij het liedje, vind ik zelf. Ja. Het ja. Nee, is, is helemaal één geworden, dus dat, nee, dat is prima. Hmm. Niks mis, mij <laughs> Nou, dankjewel. <u> <laughs> hey, en ja, je had natuurlijk ook onlangs, geloof ik, nog uh, met een Afrikaans radiostation. Klopt dat? Ja, dus, dat, dat, dat, dat was in verband met de, de Oceanen. Ja, dat nummer is ook uitgebracht samen met een, een zanger uit Afrika, hè, geloof ik. Ja, klopt. Dat is de Rudy Klaas, die heeft de, dat nummer geschreven voor Andrietta. En, uh, en ik heb hem uh, ja, van hem mogen coveren in het Nederlands. En uh, ja, dat nummer heeft me zoveel succes gebracht. En nog steeds heel veel mensen zeggen, blind. van alle liedjes vind ik dat toch eigenlijk wel het mooiste. Ja. En uh, ja, dat vind ik ook mooi. Want ja, die jongen uh, heb ik best wel veel contact mee. En van daaruit zijn we eigenlijk terecht gekomen bij Treffers Radio. Dat is uh, Dalmond, die, uh, die volgt mij eigenlijk vanaf... Het moment dat hij de naam Rudy Klaas hoorde, ja. Want hij heeft ook, uh, ja, ook contact met Rudy zeg maar, in Zuid-Afrika. Hij is een Zuid-Afrikaan die in Nederland woont, uh, Dalmond. En die heeft hier een, uh, een radiostation, een Radio, ja. En die, uh, die draaien vooral Nederlandse liedjes voor de Zuid-Afrikanen. Omdat ze dat zo leuk vinden. Ze zijn helemaal weg van de, van de Nederlandse liederen. Ja. En uh, ja, en Damond is nog heel trouwens, draait ook vaak liedjes van mij. We hebben ook wel eens interviews samen en ja, hij is ook op de presentatie geweest. En, ja, ja, altijd uh, lieve berichtjes ook, dus ja, geweldige kerel. Ja, dus nee, het, uh, vrienden, daarom, hoor. we, we volgen je helemaal. Ah, dus, <laughs> Althans, ik in ieder geval. Ja, dat, uh, geweldig. Ik hou alles in de gaten. Ja. Uh. Hey, maar uh, welke wilde je nou horen eigenlijk? De dagen liefde uit of missen? Wat, wat, wat zullen we gaan draaien? Ja, weet je, missen is natuurlijk een liedje wat net uit is gekomen. En, ja, maar oh, een dag de liefde eigenlijk ook, hè? Ja, dat is <laughs> toch niet zo heel lang geleden. Dat klopt. Weet je, ik laat het liever aan jou over. Ja. Dan zeg ik, welke, welke, jij, waar, jij, waar jouw stemming voor is, draai die maar. Dat, dat nou, maar, maar, mijn stemming is al te vrolijk. Dus, <laughs> dus nee, nee, we draaien gewoon de laatste, missen. Ja, Geweldig. Ik weet er gewoon dat je hem ja, voor jezelf ook prachtig vindt. Ja, ik ben er helemaal weg van. Ja. En ik ja. vind hem ook zo mooi geworden met de clip samen. Dus uh, ja, past helemaal bij deze koude, donkere dagen. Ja, inderdaad. Nou, koud is het ja. zeker. En uh, ja, donker is het hier ook wel. Ja. Dus, Hé, uh, <laughs> hey, um, ja... Wat valt er eigenlijk nog, even kijken hoor. heb ik nog wat? Nee, nee, ik denk voor mij heb ik, heb ik alles zo'n beetje gehad. Ik denk ja. dat we maar moeten gaan draaien. Nou, heel fijn. Ja, ik zou zeggen in ieder geval, uh, ja, uh, ga nog eventjes van de schrik bekomen. Ja, komt goed, uh, en, uh, komt goed. En ja, ik, uh, de volgende keer hoop ik je uh, dan uh, gewoon heel huids uh, een keertje te zien hier in de studio. Ja, dat gaan we doen, zeker weten. En dat, uh, het is een eentje weg, inderdaad. Ja, maar, <laughs> maar misschien als je. Het nee, maar misschien als je een beetje die, die kant op zit hier in uh, Noord-Holland. Uh, ja. Dan, uh, loop deze deur dan zeker niet voorbij. Nee, doen we. Dat komt goed. Oké. Okay. Hey, Belinda, mag ik jou bedanken voor de tijd? Ja, Fred, jij ook bedankt. Hè? En, uh, en we houden contact. Heel veel succes met je radio. doen we. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Ah, Oké. Okay. Hier is ze dan. Belinda, Kier en... Missen. Als ik je vroeg, wat is er, zei je niet Maar toch, ik zag het in jouw broeide iets Te veel te vaak zag ik in jou die strijd Toch wist je, jij kon alles aan me kwijt Durfde en je deelde jouw besluit. Nu ben je blij dat jij het hebt gezegd. Ik ook, al ga je lang en zo ver weg. Ik zal je missen elke dag. Je huid en je Jij zal vinden wat je zoekt En uh, ja, Missen, haar laatste single uitgebracht natuurlijk, en uh, ja, heerlijk, bah. En ja, ja natuurlijk staat die ook op de, op de album, Uit Mijn Hart. Ja, die uh, kunt u dus ook uh, ergens uh, vinden en downloaden. En zo dadelijk gaan we ergens, uh, ja, einde van de tweede uur denk ik nog eventjes een nummerje draaien van haar, van uh, Dag de Liefde uit. En dat, uh, dat gaan we zeker doen. Uh, ja, we gaan nu gewoon eventjes verder met de Damen en ik laat je gaan. Nooit gezien en nooit gemerkt aan jouw gedrag. Waarom was ik niet goed genoeg voor jou? Blijkt ons geluk voor mij een hart Ik weet het FM Die heeft nooit gelogen Geef mij jouw laatste traan, Want ik kan ze dragen Kijk me een zevenaar to laat je maar gaan Luister naar wat ik jou Nu heb te zeggen als een gescheid in jouw leven mee. Zolang er een droom bestaat, is er een morgen dat jij I'm <laughs> Ja, dat was een uh, lekkere gouden oude van uh, ABBA. En uh, when all is said and done. Oftewel als alles is gezegd. Op z'n Hollands, ja. Kort door de bocht. Als alles is gezegd. En daarvoor hoorden we natuurlijk uh, lidse hele. En uh, ja, zolang er een, een droom bestaat. We gaan uh, lekker verder met Gerard Joling. En uh, als de liefde niet bestond. Ja, dan had het heel erg saai geweest allemaal. Blijf lekker luisteren, tot zeven uur This is dit entertainment voor jou, ondergetekende Freddy. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichter, als de liefde niet bestond bloemen staan en de aarde zou verkleuren overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan Er is geen liefde zonder jou Ja, ik hoop niet dat u uh, al in slaap gevallen bent. Gerrit Joling was dit en uh, ja, als de liefde niet bestaat. En uh, ja, de berichtjes gaan we door voor uh, Belinda Kiner. Ja, uh, ja, alweer een, uh, een berichtje van uh... ja Samira. Ik moest even, even kijken. Samira uit Groningen. Ja, uh, ja ze vindt het uh, in ieder geval prachtig. En, uh, ja. In ieder geval de groetjes aan, uh, aan Belinda. Of ik te, dat over wilde brengen. Nou, bij deze Samira. Even kijken, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan gewoon eventjes naar Parijs. En uh, dat doen we met Kenny B. Mon business. Ik zie de meest mooie Frances. André Boeckhoven en ik. Ween niet wat ik zeg, amour. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle. N, N, Z, Je suis Néerlandais. Oh, je parle un petit peu français. N, Z, Z. Ik zag er zo verlegen lachen. Ik kan niet geloven dat het echt was. Zij, de mijne, zijn. Ze leken mix van Doubt, Axelia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlander. Oh, je parlais een petit peu français. En ik zei. De klok van zes uur af, dus uh, zo tijd voor het nieuws. En uh, ja, we gaan uh, tegen de, tot die tijd uh, ja, nog twee nummertjes draaien, denk ik, ongeveer zo. En uh, het eerste nummertje wat ik gedraaid dat is van Yves Binnens hier uit uh, Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, een beetje mm, ja, onbekend, wil ik niet zeggen, maar hij is wel te vinden op YouTube. En uh, ja, de titel is Ik sla mijn vleugels uit, dus uh, kijk maar eens een keertje op uh, YouTube en uh, luister naar deze plaat. En blijf natuurlijk lekker luisteren. Tot 7 uur is dit entertainer voor jou. Ondergetekende Fred Heij hier bij ZFM Zandvoort. Dat allemaal op die 106.9. Toch nog onverwacht. De vlinders zijn nu uitgespeeld. Het gevoel dat ons ooit samen heeft gebracht. Lief en leed verdeeld, want ik geef niet wat zij geeft, wat ze nodig heeft. Tegen spijt of ongemeen. wat is eind... Voor velen onbekend, maar hier in uh, Zandvoort uh, niet. En ja, dit was natuurlijk Yves Berensen. en uh, ik sla mijn vleugels uit. Dus uh, ik zou zeker eventjes op, uh, op YouTube kijken, vind je het een mooi nummer? Ja, kan je hem ook aanvragen volgende week natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Ik denk dat we nog een plaatje gaan doen. Uh, ik denk het wel. Ja, gezellig vet. En dat doen we dan uh, met Belinda Kineer en Zeven Oceanen. Zo tot het nieuws van zes uur. Ik zou zeggen tot zo over, uh, ja, over een paar minuten, tweede uur.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 Een rotsen slaan Weet ik dat je naast me staat Voor altijd Zeven oceanen Vol tranen Die mij Dragen op de liefdesrivier Aan jou zijn. Want waar mijn hart De branding bleef Is er één die weet Wie ik ben Zeven oceanen De oceaan waarin mijn lieve bloeit. Zij in mijn ziel, water valt op een wiel.